De reddingswerkzaamheden rond het passagiersschip dat is gezonken in de Yangtze rivier in het zuiden van China komen op gang. Er waren ruim 450 mensen aan boord. Volgens Chinese media zijn er tot nu toe zo'n 20 gered. Honderden mensen worden vermist. Het schip was in een storm terechtgekomen. Het zou binnen twee minuten zijn vergaan. De de secretaris-generaal van de FIFA, Jérôme Valk, ontkent dat hij smeergeldbetaling heeft gedaan van 10 miljoen dollar. Dat heeft de New York Times geschreven. Valk is de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter en volgens bronnen bij de FBI is Valk de ongeïdentificeerde hoge FIFA-functionaris. Die wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is ernstig verstoord. Het komt door een kapotte bovenleiding bij Geldermalsen. En het gaat naar verwachting tot drie uur vanmiddag duren voor die is gerepareerd. En in Zuid-Korea heeft het longvirus MERS voor het eerst aan twee mensen het leven gekost. Het zijn een vrouw van 58 en een man van 71. In Zuid-Korea zijn in twee weken tijd 25 mensen besmet. Verder is er een aantal besmettingen in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer tot slot. In het zuidoosten is het droog. Daar schijnt wel af en toe de zon en daar is het ongeveer 20 graden. In het westen en noorden zijn er perioden met regen en daar is het een graad of 16. Aan zee staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. En daar heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege de harde windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 20 minuten vertraging op taal 2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij Waardenburg, 12 kilometer. Op taal 4 de, A4, de richting Amsterdam bij Hoogmalen, 12 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op taal 6 richting Muiden bij Muidenberg, 11 kilometer. A 27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Hoipolder en Avelingen 13 kilometer. Dat heeft ook te maken met technische storing aan de Spitstrook. En op ta. A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Knop het Lunette, daar rijdt het langzaam over 20 kilometer. Ook op de A27, maar dan vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Lexmond 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. A 28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Knop het Rijnsweert. 2 kilometer file, ook dat heeft te maken met een aanrijding. En op de a 44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. ...daar staat voorwassen naar centrum.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar En jij beleeft het ZFM in 2015 al 25 jaar Live Net Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag Can you feel it?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 Oh mm -hmm. in van B, or de Save Me. Ja, we schakelen weer live over naar Tennispark de Glee hier in Zalvoorts. Uh, Daar is Joop Fris van vanmiddag nogmaals. Goedemiddag, Joop. Ja, dankjewel, Rob. En uh, ja, jullie ook natuurlijk nogmaals. Goedemiddag. Ja, um, Tennispark de Glee, het... Uh we zijn toch weer begonnen hier. En alles waren aan acht en negen. Dat zijn twee, uh, twee bijbanen. Maar die waren termaal te goed dat de dames konden verder gaan met hun partij. En de eerste partij is er juist afgelopen. Beste Kerkhoven die uh, heeft eventjes uh, de, haar tegenstander uh, Svetlana Pira Zahenka, Heeft ze um, een koekje van eigen deeg gegeven. Beste um, Kerkhoven had de eerste set verloren met 6-0. Nou dat is ze eventjes dunners over in de derde set. Op. Toen vond Kerkhoven met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 rust nemen voordat de partij begon. Nou, dat mag dan wat langer duren dan vijf uh, minuten, want dat is dan in principe met de out, maar dat kan alleen als er al gespeeld is. Maar de partij was nog niet verder gegaan, dus dat de duurde iets te langer. En die zijn nu bezig. De eerste set is geworden voor uh, Daniel Harmsen met uh, 6-4. Dus dat, uh, de eerste break was voor uh, de, uh, Charlotte Waagse, die stond dus de hele tijd voor. En toen kwam uh, Harmsen kwam terug met 4-4 uh, werd het 4-5 en nu is het 6-4. Uh,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 dan uh, weet dan wil ik dat wel graag weer melden. Dus we komen het zeg maar, met een uur terug, vraagteken. Ja, heel goed. Gaan we doen, Joop. Dankjewel. je Oké. Oké, staan. Er, er wordt in ieder geval weer getennist, en dat is uh, belangrijk. Ja. Oké, okay, dankjewel Joop, en uh, tot over een uurtje, en dan spreek je weer. Ja, jij bent van de gouden oh, hè hey, Joop? Konden Joop? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat dacht je van deze van Santana en She's Not ja, ja, goed. Ja, he, daar komt hij aan. Speciaal ja. voor jou. Dankjewel Joop, tot, tot over straks. een uurtje. Hoi. Ja, hoi. hoi. ja, inderdaad, hier is Santana en She's Muziek van Santana, Joris is nader. Levert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Zie je hem dus niet alleen op de radio, maar ook op TV. En kijk je digitaal in Zandvoort, ga dan naar kanaal 40. Oh.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 Laat hij me dat weer vragen. Kan je dan niet een andere vraag stellen? Ja. Heb jij nog nooit een plakoksel gehad? Ja, nou ja, af en toe heb ik wel... Nou ja, dat weet je. Lekker hè? Ga maar door. Ja, mag weer. Ja, maar dat is niet het enige hoor, dat hij een zogenaamde plakoksel heeft.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 Here is Emily De Forest. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star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 Gevarieerde muziek op de zondagmiddag Als eerst hoor je Emily De Forest En Anlie Teardrops, gevolgd door Sammy Dat was inderdaad de single van Ramses Shafi Het is zes minuten overal vier geworden We gaan aan de waslijst beginnen, Dolly De waslijst van evenementen in Zandvoort Het valt gelukkig, het valt wel mee Ja, brilletje weer op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 Uh, om 9 uur begint de avond en u kunt Café Nuf vinden aan de Haltestraat nummer 25. Ik heb hem gevonden. Heb jij hem gevonden? Ja, Café, café Nuf. Ja, ga maar gewoon door hoor. Oh, ga maar gewoon door. Nee, ik denk dat ik je nog meer wilde nee, zeggen. Nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay.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 definitely here. There's nothing more deadly than a slow-moving fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the death away. Even broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Bater we go into the deeper down. Uh, evenementagenda bij CFM. Ruim acht minuten lang. En Dolly was nog lang niet klaar eigenlijk. Ah, dus, nee, ik had nog de, één klein ding. Ja, en er zeggen nog mensen, Dolly, van... Uh, er is helemaal, helemaal niks te doen hier in Zandvoort. <hijf> <hijf> Krijg ja. nou wat, zeg. Je hoort het even daarachteraan met Fate Outlines. CFM niet alleen op de radio, maar ook op internet. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en via www.zfmzandvoort.nl kan je ook live eh, luisteren naar ZFM en volg natuurlijk de laatste Sandvoortse nieuwtjes www.zfmzandvoort.nl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 En hij zegt, ja, ik was net nog beneden. heb Ik, ik hoorde gebracht. het, ja, in plaats dat hij daar naar boven loopt. Ik op. zeg, uh, lekker is dat. <lacht> Zitten wij boven, krijgen we niks. Ja, ja ook nog, ook nog. Ook ja, nog ook terwijl nog. we elke dag open dag hebben hier. Ja, zo, zo is hè? het. Ja. Ja, die kunstwerkjes, want zo wil ik het eigenlijk wel noemen... van de Bonscheid Bouwclub... die hebben we hier ook in de studio staan, dus. Ja, een paar van die modellen, hè? Van de, van de ik, ben prachtige... wel, ik ben er wel eentje kwijt uh, bij de ingang. Die staat waarschijnlijk nu beneden.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 In the house.